3 uur. Christian Bonenbakker met het nos journaal De Franse regering heeft nieuwe versoepelingen van de coronaregels bekendgemaakt. Maandag gaan de bioscopen, vakantieparken en casino's weer open. Vanaf 11 juli mogen de Fransen weer naar voetbal gaan kijken, al geldt er wel een maximum van 5000 mensen per stadion. Er komt dan waarschijnlijk ook een einde aan de noodtoestand. Als de situatie toelaat, worden in september nog meer beperkingen opgeheven. Dan zijn beurzen, shows en tentoonstellingen in Frankrijk weer toegestaan en mogen de discotheken hun deuren weer openen.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 Ecstasy, the new feeling the technology. This is Ecstasy is the monotonic domusy deserter. Ecstasy is the monotonic domusy deserter. Ecstasy is the monotonic domusy deserter. Ecstasy is Ecstasy is the Ecstasy is Ecstasy is the Ecstasy is is I wanna feel it, I wanna I feel, it. feel it, I wanna feel, I it. feel it, I wanna feel I it, it. I wanna feel I it. it.